Zomerhits Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Nou, dit is uh, toch echt Goedemorgen antwoord uh, zonder Tune, maar die maken we even zelf, Ben. Dit is Goedemorgen antwoord. Ik, ik vind dat jij er heel goed in bent, Tom. <laughs> en, uh... Van zaterdag 14 augustus 2010, week 32. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Goedemorgen, Tom Hendricks. En ook goedemorgen aan de techniek Pascal van de Week. Dat, dat is Roosendaal. Gastheer, dondergever. Dondergever. Keurig shirt van CFM. Ja. Goedemorgen, Don.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 Dat hangt van de Naar bezetting. Als de bezetting helemaal vol is, dan is het een plek. Oh, Het kan ook zijn dat het hangt ook van het innemen af. Het innemen gebeurt zeker, <laughs> want je bent verplicht voordat je weggaat een slok vodka met de kapitein te drinken. Ah. Dus, het wordt een dus je, leuke komt, je komt die kapitein heel vaak tegen waarschijnlijk? S morgens en 's avonds. <laughs>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 zijn paviljoen in vervolg jaar rond te laten staan. Maar dan moet hij wel voornieuw bouwen. Maar we horen alles erover. Gaat hij doen. Maar eerst een muziekje.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 Um, ja, dus eigenlijk we gaan nu. is uh, dus eigenlijk dit, is, dit is jaar 49. Um, het is het 49ste jaar, volgend jaar hebben we een jubileum. Mm -hmm. um, het staat natuurlijk een teken voor, uh, voor alle kinderen, tot en met uh, 12 jaar ongeveer. Um, alleen in het Haarlem of uh, maak je nee, ze nee, zeker niet. Het is niet alleen in Haarlem. Uh, en zeker in de omstreken, van mij paar ze uit, uh, uit Limburg uh, ze zijn allemaal welkom. Mm -hmm. um,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 dat is eigenlijk voor mij een beetje de, de, de grappige ding, is de improvisatie. Uh, elke keer is het weer anders. Dan doe ik weer dierengym, dan doe ik weer uh, okselgym, noemen ze dat. Okselgym? Ja, ja. ja echt. Een soort vogeltjesdans. Ja, ja eigenlijk wel. Hè? En ja, dan ja, ja, ja. komt de aap weer om de, om de hoek uh, dansen. Weer en, en dat het is, het is heel grappig. Het, het geeft het naam en, uh, en de kinderen doen het na. Okay. Mm -hmm. Dat is heel leuk. Uh, nou, Verschillende hebben we nog andere dingen... Uh, het creatief. Creatief is het schilderen, uh, pluzie dieren maken, uh, glasgraveren, bloempotten versieren, eigenlijk alles wat, wat met knutselen en, en, en creatief te maken heeft. Uh, culinair, ja, we zijn ook culinair ja. bezig. Uh, broodjes bakken, uh, ze krijgen natuurlijk een glas limonade. Kookworkshops uh, hebben wij, uh, wenteltevies maken, um, Cakejes maken, noem maar op.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 Het zijn nee, dat dingen die, uh, die zijn natuurlijk allemaal al geregeld, dan zou je niet kunnen beginnen. Nee, precies. Uh, je zegt Rotterdam, is stuif stuif landelijk? Uh, we hebben inderdaad meerdere plekken uh, waar de stuif wordt gehouden, zeg maar. Uh, het kan inderdaad een aantal andere, andere naam worden gedaan. Maar inderdaad, uh, het wordt vanuit, uh, vanuit Rotterdam, hoofdkantoor wordt allemaal geregeld. Uh,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 7, 8. Nog een keer. Dat dacht ik al. Dat is 06. Schrijf op. 06. Schrijf op. 2, 3. 2, 5. 1, 5. 7, 8. Dan krijg je fullboard aan de telefoon. En die neemt op. En daar kan je je natuurlijk ook als vrijwilliger aanmelden. En die zal ook als heel erg blij zijn dat je komt.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 Griekse, ei, BB. type inderdaad. En dat is inderdaad de honkbalvereniging, wat daar zit. En voetballen, eigenlijk van alles. Het zit daar, en het is denk ik al vrij duidelijk en bekend uh, binnen de Haarlemers. Dus, en het dat... ging mee over de Zandvoort. Dus... In de Zandvoort, daar dacht ik. Best... Nee, nee, nee, nee. nee. Dus als Je voor... zegt dat je terugloopt naar het water, is dat dan uh, verstandig? Heel goed. Uh, volg de Spanen, als je weet waar de Spanen zit, uh, uh, daar is het. Uh, okay. Eigenlijk langs de Spanen eigenlijk, klopt.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 Is daar nog te doen? Ik wil heel even kort voor het afbreken, uh, voor de tijd, even hebben over die Pleo's. Ja. Uh, in kort, even een uitlegje erover. In kort: preo's zijn eigenlijk fiches, twee kleur fiches. We hebben een blauw fiches en een geel fiches. Een blauwviesje stelt eigenlijk voor één playo en een gele is uh, vijf playo's. Uh, die kun je verdienen, die kun je uh, krijgen, je kan ze opeens oplopen. heb je opeens een prulletje op de grond en dat zien wij en je raapt het op en je gooit het in de prullenbak. Hop, een playo verdient. Wat kun je met die playo's? Nou, uh, aan het eind van de dag hebben we een winkeltje staan met hele leuke speelgoed en die playo's kun je daarvoor inwisselen en dan heb je toch eigenlijk nog wat speelgoed ook. Hm.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 Verschillende tenten. Nou, het, het verschil vond ik eigenlijk dat je uh, inderdaad een restaurant binnen gaat en vergelijk met vorig jaar zand uh, het culinair dat het veel ontspannender was. Uh, hier ja. een teentje en daar een teentje, ervoor, zeker ervoor. Ja. Zonder klopt. afzettingen. Ja. Gaat het dit jaar weer zo worden? Ja.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 we hebben er wel een aantal nieuwe bij. Nou, wat ik al zeg, bij de Jongens van het Strand is er eentje bijgekomen. Uh, uh, nee, die deed vorig jaar mee. Haak ah, van Zandvoort. Haaf van Zandvoort, Ja, die, okay. uh, die is nieuw. Uh, Piripi is nieuw. En de albatros is nieuw. En de rest is eigenlijk... Uh... Was Anders er vorig jaar ook bijna? En Anders, sorry, ik vergeet helemaal... Ja, nee, Anders was er vorig jaar niet bij, Kaffee, anders uh, doet nu ook mee. Dus, uh, ja, ja kan, een aantal uh, nieuwe... Ik heb uh, het blaadje gelezen, er kan heel veel genalen gegeten worden. ja.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 Nou, ik zelf niet, maar wel weer een ander hobby waar we het net over hadden. <laughs> Uitname van uh, bestuur, uh, reddingsbrigade, Zandvoort zijn we zo net wel aanwezig bij de, ja, de eerste boom wordt gehakt. Uh, waar, uh, waar de nieuwe brandweerkazerne slash uh, uh, winterhuisvesting, reddingsbrigade zal komen. Dus uh, één ja. grote kazerne voor de Zandvoort, reddingsbrigade en ja, de brandweer. Klopt. Ja. Nou, dan wens ik je heel veel plezier. je nou, dankjewel. En bedankt. Jullie ook en ik hoop tot volgende week. Zoveel en jij uiteen. veel plezier ook nog bij dat Amsterdamse feestje. <middels>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 Let's go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 Wie gaat dat doen trouwens? Gaan jullie dat zelf doen, die pannenkoekjes bakken? Nee, of? nee, nee, nee, Daar nee. komen dus uh, professionals voor. Wij hebben onze eigen professie en uh, zij uh, van buitenaf komen andere uh, mensen bij. Zijn het Sandvorsse uh, kunstenaars of zijn het? Het zijn overwegend uit de regio. Overwegend Sandvorsse kunstenaars. Okay. Lid van de Bekerset. Bekerset. Ja, ja, noem ja, we ja. een paar namen. Ik zal een paar namen noemen. Uh, jullie allemaal wel bekend denk ik. Dat is. Um, Femke Joretsma, schilderijen en keramiek. Mm -hmm. Ellen Kuil, uh, glasfusion, kunst in glas. Yvonne Schorel met schilderijen. Uh, Xandra Algra, die is een paar jaar nu nieuw in Zandvoort, uh, die doet mooi graveerwerk. Wim Nederloft, ook wel bekend denk ik mm -hmm. met schilderijen. Uh, Saskia Minolli met schilderijen. Wim Berends met beelden in steen. Ton Timmermans, die vrije kunst. Mona Meijer, Aardegeest heeft schilderkunst vooral gericht op strandtevreeltjes en kindjes aan het strand. Margreet Maaieburg, beelden in steen en brons. Heli Jansen, die, ken ik, die, die ook algemeen bekend denk ik, is, antwoord. Uh, mijzelf, Nelke de Blauw met schilderijen. Uh, Marijke van Gol met keramiek. Loes Dirksen, onze oude trouwe, fantastische... Ook wel bekend. Ook wel bekend, maar fantastisch dat ze meedoet met schilderij en uh, mozaïek. Anne-Marie Sibrandi met mozaïek en David Moinot. Ik weet niet precies hoe je het zegt. Met schilderijen. Die zit... Uh, heel die veel dames. Heel veel dames? Ja. Nou, ik denk half-half. Nee. Nee. Nee. nee. nee, zeker niet. Hebben jullie geteld? Ik denk uh, 11, 5. Ja, er zijn wel wat meer uh, hier. Er zijn er een paar van op vakantie, dus we hopen dat het uh, volgend ja. jaar uh, meer meedoen. Ja. Want we hebben een uh, Herbert Willems en Udo Keisler, de nieuwe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 Ik denk dat het een beetje wennen is voor ze, maar we proberen zo min mogelijk overlast te, te veroorzaken. Nou, het, niet en het is om, het maar een middagje zeer, en een avondje. Het gaat me niet zozeer om de overlast, het gaat me om dat uh, je iets leuks voor de deuren. Ja, ik denk dat het heel, uh, heel gezellig is en ja. uh, het is toch iets wat je vrije kunst en het Zandvoortse positief op de kaart zetten. Hebben jullie nog geprobeerd om uh, een stukje van de, de kerktuin uh, erbij te betrekken?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 Dan hopen oh, we toch op een mooie locatie. Het duurt, duurt er wel even. Wel even. Tot die ja. tijd staat er een mooi atelier waar mensen zich kunnen vergapen aan uh, wisselende kunst. Ja, ja. ja. Top, Dat goed. mooi. Uh, terug naar, uh, naar de Poststraat. Naar de poststraat. Ja. Franse sfeer, hoe gaan jullie die creëren behalve dan de crepes? Ja, nou we hebben dus uh, met Franse zeepjes, maar er is ook um, met pies, uh, biologische geitenkaas. Uh, er zijn diverse kraam omheen gezet, terrasjes.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 Het zal zeker aangenaam worden, want uh, ik denk dat het lekker weer blijft. En dan, uh, dat creëert dat ook een u, beetje de, de Frans een de de Ik ben geen Frans. Ja, dat, dat ja, is hoor, het. Dat, zal ja. uh, dat brengt mij terug op, op het organiseren van dingen. Als je iets buiten organiseert, moet je nooit naar de weersverwachting kijken. Nee, maar Je nou, moet het gewoon doen. Ja, ja ik denk de dat, dat en Het publiek is toch weg. Ja. Ja. Dus als, Kijk, als je niet doet, wij dan sta er niet. Nee, dan moeten wij maar een paar stevige Hollanders zijn en er gewoon voor gaan. En de marktkramen, je hebt het dak boven je hoofd.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 Dat was het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 14 augustus. Ben, we gaan we het tweede uur doen? Het tweede uur gaan wij praten met Johan Berenpoot over een classic concert. Een speciaal jubileumconcert. En Daar kan hij heel veel over vertellen. Want het wordt mm -hmm. Heel bijzonder. En dan gaan we ook praten met Huig Molenaar. Huig Molenaar, wel bekend van de strandtent Calassa. En het, we het ritme het van ZFN. Via de kabel op 104.5.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 Later vandaag zullen er nog twee toestellen aankomen met Amerikaanse hulpgoederen. President Obama had de hulp beloofd tijdens een telefonisch onderhoud... met zijn Russische ambtgenoot met VEDEF. De grootste dierentuin van Indonesië in Surabaya... dreigt binnen vijf jaar al zijn dieren kwijt te raken... door verwaarlozing en corruptie. Dat zegt de voorzitter van de Vereniging van Dierentuinen in Indonesië... die onlangs door de overheid werd aangesteld als interim manager... De Surabaya Zoo werd aangelegd onder Nederlands koloniaal bestuur en is 94 jaar oud. Veel hokken zijn smerig en te klein. Medewerkers nemen vlees voor de roofdieren mee naar huis om zelf op te eten... en ook worden zeldzame dieren door medewerkers verkocht. De interim manager maakt zich vooral zorgen over 14 Sumatraanse tijgers en over 20 jonge komodo komodovaranen. Ook andere dieren lijden honger en kampen met stress. Slachtoffers van kindermisbruik door geestelijke in België stappen naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ze willen informatie van de Belgische justitie. Die deed in juni huiszoekingen in het aardsbistom Mechelen, Brussel, maar laat daarover niets los. De rechtbank in Brussel heeft in het geheim gepraat over de huiszoekingen en liet alleen weten dat de zogenoemde operatie Kelk wordt verlengd. De slachtoffers van kindermisbruik zijn teleurgesteld en hopen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische Staat dwingt om meer openheid van zaken te geven. Het weer, periode met zon, afgewisseld door stapelwolken. Lokaal is er kans op een bui. Het is 21 tot 25 graden. Morgen ook bewolkt en vanuit het oosten trekken buien het land in. Dit was het NOS Journaal.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 van uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is nu heel snel de, de boodschap in het nieuws. Dat komt waarschijnlijk ook omdat wij uh, iets te laat waren begonnen met het tweede uur aan te kondigen waardoor we prompt eruit gedrukt werden. Tot ja, een stukje wezen wandelen. Ja, eventjes uh, even luchten. <laughs> even luchten. Het blijft uh, mooi weer in Zandvoort zo te zien. Achter ons een paar kleine wolkjes. Maar dat neemt niet weg dat wij in het tweede uur gaan praten met Johan Berenpoot over de classic concerts. Ja, en daarna dus uh, met Huig uh, Mollenaar over zijn uh, nieuwe... Ja, rond paviljoen dat uh, binnenkort zal gaan verrijzen op het strand. En tussendoor doen wij een paar mededelingen wat daar al zo te doen is in Zandvoort. Maar eerst maar een stukje muziek? Ja, lijkt me wel. Oké. Okay. We don't even talk anymore. And we don't even know what we are you are